Een uur. Katrien Straatman met het nos grote schaal frauderen met de registratie van melkkoeien. Minister Schouten maakte vanochtend bekend dat mogelijk duizenden melkveebedrijven hebben gesjoemeld met de cijfers. Zo geven ze vaak op dat een koe een meerling heeft gekregen, terwijl dat niet het geval is. Zo kan de boer meer koeien houden dan op grond van de fosfaatregels mag. LTO zegt het gesjoemel ongelooflijk dom te vinden en riskant. Bovendien is de winst die ermee gehaald wordt marginaal. De organisatie gaat de minister ondersteunen bij het oplossen van het probleem. Op een school in de buurt van Dortmund heeft een 15-jarige scholier... een 14-jarige medescholier om het leven gebracht. De vermoedelijke dader werd na een klopjacht in de buurt opgepakt... meldt de Duitse politie. Wat er zich precies in de school heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Volgens de politie heeft de verdachte naast een Duits paspoort... ook het staatsburgerschap van Kazachstan. De NAM moet huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen... direct compenseren voor de waardedaling van hun woning. Het heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald...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 In Rusland is met verwijstering gereageerd op de uitsluiting... van topsporter Jenis Denis Yuskov van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Een woordvoerder van het Kremlin niet weten diep bedroefd te zijn... en teksten uitleg te willen van het IOC. Yuskov, wereldrecordhouder op de 1500 meter, wordt door het IOC geweerd... omdat hij in het verleden de dopingregels heeft overtreden. Ook een andere Russische schaatser, Pavel Kulishnikov... komt niet in actie op de Spelen. Het weer op de meeste plaatsen is bewolkt en later gaat het nu en dan licht regenen. Het wordt zacht vanavond met temperaturen van 8 of 9 graden. Morgen kan het kwik stijgen tot 14 graden. In de middag gaat het regenen en stevig waaien. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMEB. In de Randstad staat file op de A8 Amsterdam-Zaandam. Door een kapotte vrachtwagen ben je een paar minuten kwijt tussen Zaanstad Zuid en Zaandijk.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 en minder haar, maar nog steeds een grote mond. Ik zoek naar het nut van mijn bestaan. Waarom, waarvoor, het doel? Ik eet, ik drink, ik slaap. Ik lach, ik schreeuw, ik voel me prima als ik hier zo sta. Geen vuiltje aan de lucht. Ik kijk de wijde wereld in en vloek wat. En ik zucht. Ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. Waarom ik op de wereld ben. Waarom ik grapjes stap. Ik lach me door het leven heen. Keihard en soms heel slap. En ik zeg tegen iedereen. Ik denk dat ik het snap. Ik ben volkomen goddeloos. En voor geen duvel bang. En dat maakt soms mensen boos. Prima. Ga je gang. Ik ben al jaren onderweg. En ik heb geen idee waarheen. Ik heb veel geluk. En soms wat pech. En ik ben... Redelijk alleen. Ik lach me door de dagen. Het leven is een vlucht. Een vlucht met louter vragen. Die ik vloek. En die ik zucht. Maar ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. Waarom ik op de wereld ben. Waarom ik mopjes stap. En ooit komt er een dag dan verdwijn ik in één klap en zeg dan op mijn begrafenis hij was hier voor de grap. <applaus> Bella was bijna... Ze vond iets in mij wat ze kon vertrouwen. Ze wilde wat laten zien. Ons geheim moest ik voor me houden. We rookten een sigaret. Zo werd de tijd even stilgezet. Bella was ver vooruit. Altijd een grens om te overschrijden. Ze kroop onder mijn huid. Ik wilde voor haar niet achterblijven. Soms zijn we te ver gegaan. Maar zo heeft de tijd nooit meer stil gestaan. Bella was mooi. Ze liet me de weer. De herinnering Bella was mooi Zo mooi Bella was negentien Brandend verlangen in haar ogen Ze had al zoveel gezien Veel te hoog naar de zon gevlogen Steeds verder weg van mij, steeds verder weg van de werkelijkheid. Het is nieuw. Hij heet Bella. Dat had u al begrepen waarschijnlijk. En wat is het toch een verschrikkelijke goede zanger, die Jan Dulles? Ja. Echt ongelooflijk. Wat een prachtige stem heeft die man toch. Goed, nieuw dus van de drieën's. En Bella. Dit is George Ezra. Ook nieuw. Paradise. My love. My love, love, love. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My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 other boys, but this time it's real, it's all in that I've...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 Body veins, you know it's love, baby. Dat was George Ezra met een nieuwe... U kent hem natuurlijk allemaal van Budapest. Hè? Dat was een hit van hem. En dit heette Paradise. En intussen hebben wij vork en mes klaargelegd. Borden staan op tafel. Want... Ja. Dan gaan we gaan een, een fantastisch recept weer even genieten. Het recept van de week. Ja, dat zei ik. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Het recept van vandaag is een mie-wokschotel met paksoid. Oeh! Uh, het is voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. Voor de ingrediënten heeft u nodig... 250 gram Chinese roerbak 1 struik paksoi. 1 rode paprika. 1 ui. En als optie wordt nog opgegeven eventueel een halve peper. 4 eetlepels sesamolie. 1 schaal tofu. Roerbakreepjes. Pittige kruid van ongeveer 180 gram. 50 milliliter ketjap manis. En 4 eetlepels... Serundeng, dat is een koka, kokos mengsel. De bereidingswijze is als volgt. Kook de mie volgens de gebruiksaanwijzing gaar. Giet af en laat uitlekken. Maak de pak zooi schoon en snijd die in repen. Maak de paprika schoon en snijd in stukjes. Pel de ui en snijd in halve ringen. En als u dat toch had gedaan, snijd dan de peper. En indien je die gebruikt in kleine stukjes, gebruik daarbij latex handschoenen, wordt hier nog zorg. ...zaam bijvermeld. Verhit de olie in wok. Roerbak de ui en de tofu blokjes 2 minuten. Schep de paprika, de peper en de paksoi erdoor. Roerbak 3 minuten mee. Verhit de ketchup nog 1 minuutje mee. Schep de mie door het groentemeksel. En bak nog 1 minuut mee. Verdeel over 4 borden en bestrooi met serundeng. Variatietip, je kunt in plaats van de tofu blokjes ook... Vega kipstukjes van de vegetarische slager gebruiken. En wij wensen u een smakelijk eten. En het is allemaal nog eventjes rustig na te lezen, natuurlijk onze Facebookpagina. Ja, www.facebook.com Zand voor Luncht. En het volgende nummer is speciaal voor al die mensen die die uitpellen. Dan dansen op een mijn die je niet ziet Dan heb je reden, reden om te huilen van verdereen Ja, ja, rustig, rustig. a mensch magni ees me bodder. La la la la la la la la la la la la la la Fade I feel it fade uh, Your love is fade Woman I feel it fade ah, Woman, woman you touch Your touch has gone cold controls your the face i see En dat was Red Earth en dat nummer dat heette I'm Losing You geef je uh, yeah. the Celtic Soul Brothers and the Strong Devotion Listen Daxies Midnight Runners en dat heet de Celtic Soul Brothers. Brothers. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Zou het iets met die voetbalclub te maken hebben? Denk het zomaar wel. Ja, het zijn schotten, hè. Renk op Celtic. De, <laughs> de bekendste club uit Schotland, per slot van rekening. Goed, eh he, het is iets, ja, het is iets te vroeg ik weet het maar. Nou ja, het komt nooit helemaal zo uit hè. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Bebsweerders. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw-Noord in Zandvoort... is in werking getreden. Voordat er vergunning kan worden verleend om te starten met bouwen... moet door het college van burgemeesters en wethouders... een uitwerkingsplan worden vastgesteld. U kunt hierop reageren, trouwens net als op het ontwerpbesluit... over het geluid dat is genomen door het Zandvoortse bestuur... Beach for Amsterdam, dat is de naam van de nieuwe promotiecampagne voor Zandvoort. Zandvoort Marketing richt zich nadrukkelijk op inwoners en bezoekers... van de metropool regio Amsterdam. Nu is Katwijk, daar is vannacht de populaire strandtent... volledig door brand verwoest. Door het houten geraamte kon het vuur razendsnel om zich heen slaan. Niemand raakte gewond.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 Er raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk. Het voorval gebeurde gistermiddag rond 15 uur aan de Hobaho-straat. De man reed met zijn auto dwars door de voorpui van het gebouw... en kwam vlak voor de balie tot stilstand. De politie heeft de man, een 52-jarige man uit Hillegom, aangehouden. Over zijn motieven is nog niets bekend. De man is meegenomen voor verhoor en een bergingsbedrijf heeft de auto uit het pand gereden. Toch een manier om je uitkering op te halen. Ja, hij kwam <laughs> iets halen, denk ik. <laughs> een KLM Boeing 747 heeft maandagmiddag de vlucht... richting Mexico af moeten breken... wegens een technisch mankement. Dat meldde de luchthavendienst. Het vliegtuig was vanaf luchthaven Schiphol onderweg naar Mexico. En omdat het te zwaar was, moest het eerst nog brandstof lozen... Daardoor cirkelde het toestel enige tijd boven de Noordzee. Rond kwart voor vijf landde het vliegtuig gistermiddag veilig op Schiphol... en de KLM gaf aan dat de passagiers later op de avond... met een ander toestel alsnog naar Mexico zijn gevlogen. Meester Kok Menopost gaat per 1 maart weg bij het twee-sterren-restaurant... de Bokkendoorns in Overveen. Dat is bekendgemaakt door het restaurant... Chef de cuisine Menopost die op eigen verzoek vertrekt bij de Bokkendoorns, laat in een verklaring weten dat hij na vijf jaar lang met plezier bij de Bokkendoorns te hebben gewerkt, kiest voor wel overwogen kiest moet ik zeggen, voor zijn vrouw en gezin. De eigenaar Pascal Beer van de Bokkendoorns voegt eraan toe dat zij met wederzijds respect uit elkaar gaan en elkaar niet uit het oog verliezen. De opvolger van post is zijn rechterhand Roy Eikelkamp. Die reeds tien jaar bij het gelauwerde restaurant werkzaam is. Waarvan de afgelopen vijf jaar als sous-chef. Onze kracht is en blijft een klassieke kookstijl met innovatieve technieken, vertelt Eikelenkamp. Of Eikelkamp. Tot zover het nieuws van uh, dinsdagmiddag 23 januari om half twee. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 Een van de geweldige stemmen van vandaag de dag. Sam Smith en het nummer. Dat, uh, dat heette uh, dus Stay Wish Me. Oftewel, uh, blijf erbij. Waarom? Hé? Waarom zijn de bananen. Kom zeg. Eén keer is genoeg hoor. Het is Lou Rawls. If you ever. Bring it on home to me. In your mind, about leaving, about leaving me behind. Here, my baby, don't you bring it on home. Bring your sweet love in. Yeah. Bring it on uh, Home to me Back where you ought to be yeah, yeah, Bring it home to me If you ever Change your mind About leaving Leaving me behind Hey baby Won't you bring it on That's where you ought to De jonge Lou Rolls was dit. Met een, uh, natuurlijk een oudje van uh, Sam Cooke, Maar dan wel in een hele lekkere versie. En dat heet... Uh, Bring it down to me. En dit zijn de Small Faces. The Universal... Dat was uh, een heel apart liedje van uh, de heren A Small Faces. En uh, dat heette dus gewoon, heel leuk, uh, The Universal. En we gaan vrolijk verder met het volgende Als alles lukt tenminste hoor. Moet het wel allemaal lukken natuurlijk. Ja, maar uh, wacht even. Gaat even hou Nou, je houdt de spanning er wel lekker in. Kijk. I need your hero. groepje dat altijd uh, veelvuldig frequenteerde achter uh, Rita Franklin en andere uh, Atlantic Soul opnames. Uh, daar zaten ze vrijwel altijd achter deze drie prachtige dames. Onder leiding van Sissy Drinkert. Dat was een van... Ik heb er trouwens nog een LP van uh, thuis. Van dit, uh, dit spel. Van dit stel. Ja, ja, ja. ja dat, Ik dat ze, ook. Ik dat, ook. Ze, dat ze gospel zingen. Oh nee, ik heb ja. uh, ik heb alleen met dit nummer. Oh ja, nee, ik, dat... heb, ik heb een gospel-LP van ze. en oh, Dat is niet te geloven zo mooi als dat is. Ja. Misschien, ik zoek het eens even op. Misschien dat ik dat nog wel uh, ergens kan vinden. Je weet het, maar nooit. Goed, oké. Okay. Uh, nou, eens even zien. Hoe laat is het? Nou, we hebben nog een kwartiertje, Bip. Dus uh, ja. we gaan gewoon nog even door met lekkere nou, dat is wat muziek. We gaan wat uh, lekkere muziekjes uh, er te tegenaan oh. gooien. Oh, die hadden we al gehad geloven. Ja. Oh ja, wegens enorm die succes de, in ja. de herhaling. Ja, nee, nee, dat vind ik niet. We gaan gewoon deze ja, doen. Ik. Veel beter. Phil Lennert! It was a rainy night The night the king went down Everybody was crying Seemed like sadness Had surrounded the town The hour to the liquor store I bought a to the bottle of wine and a bottle of gin I played his records all night Drinking with a close, close friend Now some people say that they ain't right And some people say nothing at all But even in the darkest of night You can always hear the King call You can always hear the King call Well, they put them away in Memphis Six feet beneath the clay Everybody was crying Everybody said it was a plain great day Me, I went to the liquor store And I bought another bottle of wine and another bottle of gin I played his records all night And I got drunk all over again Now some people say that That ain't right that ain't Some people say nothing at all I say, But even in the darkest of night You can always hear the key call You can always hear the key hear the king call You can always hear the king call You can always hear the king call And now the stage is bare And I'm standing here You can always hear the king call You can always hear the king call might as well bring Phil Lynett of Lynett, hoe je het ook maar noemen wil. Liedje ongetwijfeld met als onderwerp Elvis Presley, The King's Call. En uh, Phil Lynett of Lynett, hoe je het ook nog uit wil spreken... die uh, maakte natuurlijk jarenlang deel uit van de band Thin Lizzy. Dat ook nog. Ook al niet meer onder ons trouwens zijn ze al een tijdje dood. Maar uh, goed, zijn muziek leeft voort. Dat is met al die mensen zo. Dit is Jimmy Ruffin. En weet jij het, Ben? What becomes ja. of the broken hearted? Weet jij wat er van terecht komt? Wat komt er van terecht? Van de broken hearted. Mensen met een gebroken hart, wat komt er van terecht? Ik heb het idee dat daar grote muziekliefhebbers van terecht komen. Dat zou kunnen. Dat dit is er één. Tom. Dat is toch helend? Ja, dit is er één. Jimmy <laughs> Ruffin. brokenhearted. Dit wordt de laatste denk ik voor vandaag. Rubber Bullets 10 CC A crime, or a guide to spend his time at the local dance at the local county jail. At the local dance at the local county jail. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do about it? What you gonna do? van die uh, heel aparte bands, toch uit het begin jaren zeventig. En uh, zij het in wat afgeslante vorm met wat minder originele leden... nog steeds actief, als ik het goed heb. Ik heb ze een paar jaar geleden nog gezien bij mij om de hoek. Ja. bij mij om de hoek in mijn voortuin zo. Ja. Nou, ja, als ik een voortuin zou hebben. Ja. Ik ken hem met hè, een jaar of twee, drie geleden geloof ik. Ten CC! En dat hebben we het heet Rubber Bullets. En zoals ik al zei, het was de laatste voor vandaag. Want uh, ja, het zit er alweer op, uh, baby. Het is jammer, de tijd gaat snel. Nou ja, donderdag mag je nog een keer, toch? Ja, wat gezellig. Ik bedoel, uh, ja, gezellig, hè? Altijd gezellig. Nou. Time passes quickly when you're having fun. Ja. Zo ook deze afgelopen twee uurtjes. Ja. De tijd vliegt, zei je. Zijn, mevrouw vanmorgen. <lacht> Ze gooide de wekker naar mijn hoofd. <lacht> Ha, ha, ha, ha. Oh, leuk, hè? Maar goed, het was hem weer voor vandaag, dames en heren. Dit was Zandvoort Lunch voor deze dinsdag, de 24 e Morgen is het de 25 e En dan zijn we er weer, samen met Ron. En morgen dan natuurlijk ook natuurlijk heel veel nieuws over de cultuur. En donderdag ben ik er weer, ook weer, samen met Deppie en... Uh... Uh, een beetje ongemak, uh, ziekte van Dolly en zo. Dus ja. Dolly, zie uh, ik hoop dat het programma je een beetje vitamintjes gegeven heeft... en dat je weer gauw uh, de oude bent. He? Ja. Voor nu, in ieder geval, gaan we weer de reis naar uh, het uh, Beverwijkse uh, ondernemer, als ik. En... Uh, ik hoop u morgen weer aan uw uh, computer, toestel, uh, telefoon. Weet ik veel hoe u luistert. Maar ik hoop u de morgen wel weer te treffen. Dag! Dag beste luisteraar.